Bother. De Badders. Een verhaal uit het barreleven gegrepen en opgetekend door Emil Lopez en Jan de Klein. Rekenis met bestaande personen en toestanden is in elk geval niet opzettelijk. Zevende aflevering: De Keuze. We bevinden ons dan in de haven van het prachtige eiland Rottenroer. Voor onze verwonderde blik ligt de grote welgevond, het kruilter van de bootwerkers. Deze goede lieden die zijn bezig gevonden te in tempo vol te plempen met gloednieuwe jute zakken. Vorige week hebben Piet Loeres en Sintje nog juist kunnen ontdekken dat die zakken gevuld waren, met de kostbare door delftstof, Urinium. Burgemeester de, de Geit van Breien, die het haardige had laten afzetten, heeft hem daarbij vriendelijk, toch overtuigend verteld, dat u nou wel binnen de afsluiting gekomen bent, maar dat u dan niet meer uitkomt. Tenminste, niet als een man. Oh nee, en uh, wie breng je daar voor mij om Louis verder te houden? Eh? Moet je even horen. Laat ik nou dit met je afspreken, als ik straks iets buiten vind, dan stuur ik je in een andere zichtstijd met duizend kussies van oomeloer. Hm, u koopt straks niet meer buiten, meneer Loras. Oh nee, nou weet je maar van je, hè, dat ik het ga proberen. <laughs> Probeert u dat maar gerust, meneer Loras. Ik denk dat dan binnenkort op dit eland lastig wordt zenderlijk. Kom mee, we gaan wij een kaart kopen. Uh, ik beg je pardon. Kan uh, niet spreken tot u een ogenblikje? Oh, ik schrik me dood. Waar komt die bootwerker opeens vandaan? Vanachter die baan, uh, Ik hoorde u zojuist. Yes, zeg Do ja, ik. Doe u het tekenen nu? Rijken maar van yes. Oh, wat een ontwikkelde man voor een bootwerker. Ja, je moet niet naar zijn figuur kijken wanneer je wilt tegen me praten. Nou, uh, broer. Stal ik maar op, Ronnen? Uh, ik hoorde dat u het afgezet gebied wilt verlaten. Perhaps. Kan ik u helpen? Als u mij een service zou willen. Kom maar op met je de Nou, vertel eens, wat moet ik voor je doen? Wat wil ik je Ziet u die keit daar? Huh? <laughs> ik heb op het hele eiland nog nooit iets anders gezien dan een keit. Nee, dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel die directe keit. Als u kan ziet daar ongemerkt in de verdwijnen, kom ik naar u toe. Misschien kan ik u dan helpen. <laughs> Met jou kan ik smoezen vroeg, als je het dan in het Engels toonet, Sintje. Zacht en onhoorbaar slopen Sintje en Piet Lures naar de keet. De deur stond op een kier. Ze duwden hem open. En stonden toen in het hartstikke donker, Sintje. Een kip die ons pikt. Nou, ik ben benieuwd wat die vrijer voor ons weet. Ja, ja. Ja, wat dacht ik dan? Een heren ben ik altijd geweest, hoor. Als kom ik uit Rotterdam. No, I mean here. Oh, here. Ja, ik ben hier ook. Nou, let op. Hier zijn twee overalls en twee petten. Trek die aan en zet die op. Oh, nou, zie je zet hem op. Nou, yeah. wat well, <coughs> mijn betreft zit die als gegoten. Ja. Go, Als u achter mij aan loopt, kunt u zich onder de bootwerkers mengen. En als het fluit gaat voor het is, bent u buiten voor iemand het weten. Alleen, ik heb u een service gevraagd. Servies krijgen hier van is altijd, hoor. Zeg maar eens wat je uh, op jou hebt. Dan zal ik mij eerst even bekendmaken. Ik ben inspector Leslie Langvinger van Scotland Yard. Goeiedag. Het michelt hier van de buitenlandse jongens. Lijkt het wel een groen vis. Maar wat kunnen we voor je doen? Nou, luister goed. Ik moet dringend en zo snel mogelijk berichten doorsturen naar Downing Street in London. Ik kan het zelf niet doen. Gehoord op me Oh, ik uh, moet een brief op de bus gooien, hè? Nou, geef me op dat ding. Ja, nee, nee, zo eenvoudig is de zaak niet. Mijn bericht is in code gesteld. En ik heb het verborgen. U moet het voor mij halen en zelf even naar Downing Street brengen. Oh, doe mij halen en brengen. Bodehuis Lewis. Ja, maar, maar we moeten het wel doen, meneer Lewis. We hebben het beloofd. Nou, waar uh, right, dan? Het was niet dat bericht. Het bericht zit in een biljardkooi en café Panzicht op de hoek van de smalle buik, de, weg. de kooi is gemerkt met een rood visje. U haalt hem er zo uit. Ja, als niemand kijkt dan toch zeker, hè? Moet ik dat peristie eruit schroeven of zo? Nee, nee, nee. U neemt die kooi in zijn geheel mij Downstreet. Uw wachtwoord is een of. Club. Die wil je keist dat, om zo te zeggen, naast de minister, Naast, meneer Churchill. Ah, ik begon je, pardon? Oh, Mr. Churchill is no longer prime minister. Hij is geen minister meer. Dat is nu Mr. Held Macmillan. Oh, nou, het van Ruit, het moet een hele jonge jonge zijn. Daar had de flat voor het scotten. Heel zo verriekant. We kunnen met een Goed luck, Kobaar. Nou, uh, even de beste. Oh, uh, kom eens, Sintje. Dan haaien je in je pet van het gaan. Zeg, weet u waar we er nou uit kunnen, meneer Lorenz? Daar nee, ook, nee, daar is een hek. Oh, ja, ja, ja. ja daar kunnen we erheen. Uh -huh. Dan sluien we er was erheen. <laughs> zeg, kop houden En uh, je neus in je das. Nee, ja. gaan jullie dit toe? We komen straks weer terug. Zeg maar dat we schotten binnen. Schotten in het schotlokaal. Niet buiten de terrein. Ja, maar eh, mijn maat die heeft pak niet vergeten. Daar lopen Sintje. Net of je gek bent. Als je de terrein verlaat, dan moet je je afmelden. Wie ben je? De keu. Zeg maar dat de keu weg is. Maar eh, ik kom zo terug. Oké. Zie je zo, meid. Daar ben je waar. Sintje, dat moet houden. Ik straks een kopen voor die ongezichtskaart. Ik zou zo'n leeg zien als de burgemeester een ongefrankeerd kreeg. Nou, zijn lol zal de tol wel af zijn. We sturen met een baardje, de burgerpaar een kaartje. een vloer is het met tientje op van boer. Wat die, een brandje van een briefje. Dat krijgt hij morgen vroeg op zijn kantoor. Hij zal wel knarsen tanden. En zal hem wel verbranden. Die mooie gouden groep uit Rotterdam Zeg, Zegt je, hier is het? Puinzicht. Ja, dat zal wel lezen. Nou, uh, laten we dan maar naar binnen gaan, meneer Noor. Ja, kom op, Sintje. Mm -hmm. Zo, eh... Uh, pardon, meneer, deze plaats vrij. Wat, please? Is die plaats vrij Ja, dat weet ik niet, hoor. Oh, hey, weet niet. Ga dan maar zitten, Sintje. Ja, we zullen wat moeten drinken. Wat zou jij hebben? Een uh, glaasje melk, meneer Loer. Oh. Oh, Over! Over! Over komt bij u! Ja hoor! Ik kom u. Voor mij een uh, glaasje recht op de neer. En voor de dame een glaasje koeientap. Oh, oh, oh, zeg. Zeg, uh, zie jij die keu met dat rode bietje ergens? Nee. Oh. Wacht ja? even. Ja? We zijn ermee aan het spelen, ja. die grote dikke daar. Hallo, dat is niet de kwaal en griffel, van de grootste vent van het café, die heeft de keuken. Of hmm. fijn, die zullen we dan even heel diep om met die halen, Ja, ja, voorzichtig meneer Loeris, voorzichtig, dat ik geen argwaan ga. Ja, nee, die vrije ja, weet voor niks. die merkt niet eens dat hij de keuken afgeeft. Wat dat een Romein hoor? Zeg, Sintje, betaal jij inmiddels de consumpties? Zeg eh, uh, broer. Mooi hè? Zeg weet je dat je met een kromme keus staat te spelen? Jij zal je kromme tante bedoelen. Eh, net niet. Ja, ja, ja, dat zeg ik Je keus krom. Zeg, neem deze nou. Waar moet je er niet mee? Ik keu altijd met deze miljard. Nee, mijn miljard altijd met deze keus. Dat is mijn eigen keus. Mijn eigen keus, ja dat zeg ik. Dat is je eigen fijne kromme keus, hè? Ja, yeah. yeah. ja. Ik heb een overgaat, die je boulet je ook al met een kromme keu. Weet je wel, nou, die heeft nou plakkoeten. Man, houd toch je kop. Ik, ik stoot al door mis door het geklet. Je maakt me net de war. Ja, maar, zeg vader, neem dan ook weer een andere, een andere. Neem deze nou eens. Hè? Hoe kan je nou bouletten met een kromme keu? Maar, als je niet ophoppelt, dat is waar ik hem recht oh. op je kop. Oh, dus je weet dat het krom is. Maar waarom neem je deze dan niet? Want als je dit oproepelt, dat maakt ik... Nee, nee, nee, ik, nee, nee, nee, wacht nou even, wacht nou even. Hé, stik je voet hier nou eens even neer. Ja, ja, hier ah, Nee, nee, nee, nee. Haak je meer naar rechts. Ja, hou je ook. Twee. Hup! Bejaar op je poot. Bejaar op je poot. Fijn. Hé, wat wanneer we zo die kromme kruis? O, wat poot. Oh, mijn poot, hier, hier, pak haar, neem mij. Oh, oh, oh. Zie je, snorst drukken. Ik heb hem. Snorst drukken door de ram. Oh, niet zo hard, meneer Lures, ik hou het niet bij. Rennen, rennen, meis. Lures hebben, Lures hebben. Nog wat ik je zei, nog geweld gebruiken. Die bloemen, die, die bloemen zie Oh, ik Die gaat ik die gaat me, met de vee, hou je roe recht, die heeft een peter in de hand. Daar nu recht, die bliep, nu naar Downing Street, naar het vier Engeland, wij draaien, ja, Engeland, wij wij. Leuk met de keus hou je roer recht recht in de richting van de strand. het strand. Als het effe kent, snel naar nummer 10. In, in de Engeland. Engeland. Drei, drei, vier Engeland. gelang. Hoi, vier, Engeland. Hoi, krui, vier, Engeland. Drei, drei, vier. Engeland. Drei, drei, drei, vier. En. en zo zijn Sintje en Piet dan op weg naar Engeland. Hoe? Weet ze nog niet. En voorlopig zit er nog op pot Maar waar een piet is, is een weg, hoor. Luister maar. Hè. Verhit, kijk, Sintje, daar lijkt ons eigen bootbaat. dokter Willem Rommel, maar die ligt toch op de bodem van het baat? Nee, dat had je maar gedacht, hè. Die linke jongens, die hebben hem gelicht. Sintje, we wennen zo gezeit al in Engeland met ons eigen bootje. Oh, kom, kom niet zo optimistisch, meneer Loeres. Er staat een bewaker bij. Nou, die gaan er toch gewoon even een versnapperingetje aanbieden. Op goedemiddag, dame. Ook goedemiddag. Wegwezen. Ja, daar komen we juist voor weg te vlucht. Ingerukt vlug. Leuk <luit> bootje heb u daar. Is het van u zelf? Ik zei wegwezen. Nou, je hebt een uitgevrijd even te twaalf, moet ik zeggen. Nou, we gaan, hoor. Zeg, wie je een sigaretje? Nou, uh, alsjeblieft. Dat kan ik niet afslaan. Maar dan wegwezen. Ja, hier ook. Dat is een goed merk. Dan krijg je er nog een vlammetje ook bij. Goed zuiver, broer. Duiken, Sintje. Waar is die man nou opeens gebleven, meneer Loeres? Daar ook. Die hangt er in die boom. Oh, goede genade van eind weg! Waar hebt u dat mee gedaan? Zal ik je zeggen, ik had nog een pakje blazertjes van uit de oorlog, weet je wel. Vroeger dan ging je er zo wat van tegen het plafond, hè? En nou, ze een je oud zijn geworden, is het krenk. kroptiel, klopt mij. HELLO! Bartzinkje naar de boot. HELLO! hallo, HELLO! HELLO! HELLO! Hello. Ah, geef me even een hand meneer Loers, Dus is hoog? zo hoog? Nou, één, twee, up, HELLO! HELLO! hallo. Ja, balk maar. Ik hoor voor De groeten van Omer nou, het motor, John. Hij doet het fijn, <lacht> We willen hier van de zeiltientje op een eigen bootje. Het is helemaal bij het oude. Nee, nee, nee niet helemaal, meneer wat Nou Wat nou, wat nou? Er zit hier een radiotoestel in dat er bij ons niet is. Dat. Nou, dat is toch zeker fijn, man. We gaan we naar Engeland met muziek. Knoppen, John. En spelen. Hallo, hallo, hier aan alle posten. Op partierhoek D31 op Roep B31, over. Hier B31, wat is er van uw orders, over. Verheb, Sintje, wat kunnen die jongens hoor? Wij willen snel op de hoogte worden gesteld van de verblijfplaats van Piet Loeren en Sintje Koelema, over. Die zit in het havenkwartier. De burgemeester heeft ze gearresteerd, over. Nee, nee, van daaruit zijn ze ontsnapt. En ze zijn het laatst gezien bij Café Puinzicht, over. Zouden ze niet naar zee zijn ontsnapt? Over. Dat is niet mogelijk. Bij alle boten staat een bewaker. Over. Ik zal het onderzoeken. Ik roep u straks weer op. Over en sluiten. <laughs> nou zal Ome is eens precies vertellen wat er gaat gebeuren. Die luien, die hebben zo in de gaten dat we zijn ontsnapt met de film rommers. En die sturen ons alles wat ze in huis hebben achterna. Hmm, Dat gaat ons reizen naar Engeland. Nee, nee, niks hoor. Om de weer gaat niet. Piet Loeres gaat met zijn oren zitten klapperen naar wat de radio zegt. En dan kunnen we precies horen waar ze ons zoeken. En daar moeten we dan net niet wezen. Hallo, hallo, heer het hoofdkwartier. Kophouden, Sintje. Nou, ik zeg toch niets meer. Ik zeg toch ophouden. Hm. Hallo, hallo, heer het papier. Piet Loeres is ontsnapt met de Willem-Moran. Zijn positie is onder 94 graden oosterlengte 2, te meer naar rechts. Laat snelboot 84 hem en enteren, over. Goeiedag, ze weet al precies waar we zitten ook. Ze willen ons enteren. We zijn er bij, meneer Loos. Oh, meneer Loos. Wat, Oh, nou, Wat nou? Daar komen ze al. Ja, nou, nou moet je eens even goed luisteren, sintje. Zodra jullie langs zij komen mm. en bij ons aan boord springen, ja? springen wij de andere kant uit. Ja, Dan ja. tikken we hun dood. Je zou te zien, een trap een beetje sneller, hè? Let op, te komen, te! Hé je over? Kom maar, kom bij je moer. Je doet maar wat je niet waard je hè? Voorwaar, maar het draait. Spring eens je! Dat was een prachtig gezicht. Precies op hetzelfde moment dat de rottermoor Oorbus bij Piet Loeres aan boord sprong, Piet Loeres in hun veel snellere boot met Sintjes en Kiel Daar hadden de boos nog niet op te Piet Loeres is hem wel, stikt zijn hand op en roept boven de woelige baren uit. Nou jongens, daarmee! Tot de volgende week! Luisterde naar De Wadder. Een verhaal opgetekend door Emilie Lopez en Jan de Klein. De medewerkenden waren Christel Adelaar, Wam Heskes, Jan Oradi en Bries Krijn. Arrangementen Else van Even de Groot, regie Jan de Klein. Luister volgende week naar de volgende aflevering van De Wadder. Zelfde tijd, zelfde volle flengte, zelfde rotweer.